Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NSO3. Het landbouwoverleg over de toekomst van boeren is mislukt. Omdat de grootste landbouwclub LTO gisteren niet meer wilde praten... willen nu ook de andere partijen dat niet meer. De voorzitter van LTO legde vanochtend uit waarom. We hebben zojuist een respectvol gesprek met elkaar gehad. Ja, natuurlijk vallen daar grote woorden van teleurstelling. Die heb ik zelf ook buitengewoon bij het voorstel gedaan om in ieder geval... Met deze groepen die hier aan de hoofdtafel zitten, wanneer de zaak weer wat rustig is geworden. ...voortdurend wel als belangrijke organisatie in gesprek te blijven. In de plannen moet komen te staan hoe boeren in de toekomst hun geld kunnen verdienen... ...op een duurzame manier met minder stikstofuitstoot. Maar de boeren- en landbouwclubs werden daar dus maar niet over eens met het ministerie. De partijen zeggen later dit jaar wel verder te willen praten... ...maar landbouwminister Adema wil daar niet op wachten. Nabestaanden van overleden kankerpatiënten zijn een inzamelingsactie begonnen. Begin deze week werd een monument met de namen van duizenden overledenen... ...in een bos in Dronten vernield... Een van de nabestaanden snapt daar echt helemaal niks van. Wie doet zoiets? Er staan zoveel namen op een glasplaat. En dat heeft voor iedereen gewoon een eigen betekenis, een waarde, een, een, een dierbare herinnering. En dan vind je dit. en Ik kan zelfs de naam niet eens meer lezen. Het zijn allemaal brokstukken. Gewoon, wie doet zoiets? De nabestaanden willen geld ophalen om de gedenktekens te herstellen. De teller staat nu al op bijna 30.000 euro. En op twee basisscholen in Brunsum in Limburg trekken leerlingen het niet meer. Het is veel te warm in de klaslokalen. Het wordt soms wel 35 graden. Vanochtend gingen ze naar het gemeentehuis om te demonstreren... want het is niet te doen, zegt ook een van de ouders. Kinderen hadden zittentoetsen en ja, bij hoge temperaturen... kunnen ze ook niet goed leren en ook geen prestaties leveren. Dat kan gewoon niet. En er zijn ook dagen geweest dat ze gewoon naar huis zijn gegaan, begrijp ik. Ook, Ja, één dag zijn gewoon eh, drie klas van de scholen thuisgebleven. Ja, een oplossing is er ook al. De gemeente Brunsum belooft dat beide scholen een koelinstallatie cool krijgen. Het weer naar de zon schijnt wel flink. In het oosten zijn er wat wolken. Het is overal droog en het valt mee met de warmte tussen de 23 en okay, 28 graden. Morgen wat regen, dan is het ook iets frisser dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 6.9 Nu gestart met Barry Manilow met Mandy en Pearl is een zinger van Elkie Brooks. De volgende is Escape van Rupert Holmes. I was tired of my life. There was this letter I read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 Back where I started again, Been trying to forget you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 Tijd weer. Zie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 Zeg ik een keertje, schat, dan vraag je mij hoe was het bij jou. O zeg ik dan stil. En ik zeg je weer niet wat ik nu denk dat ik eindelijk zeggen wil, ik oh, weet niet wat hij mist. Je weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. De man, Oh, oh, oh. Hij mist, een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist, maar als er niet is, als er niet is, weet een man pas wat hij mist. Question. ZFM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 te piedad felicidad te deseo lo más bueno para los dos pero si te hace llorar a mí me puedes hablar y esta Up. I'll be there anytime you need me by your side to drive away every tear drop. remember I love you